met Miranda van Holland. Een hele goede morgen en welkom bij het laatste uur. Dit is de nacht. Het is vandaag 24 december. En dit uur kijken we naar de komende dag... waarin Leo Liechtenstein vertelt over kerst, kerstnachtlezingen, nee, kerstnachtzingen in Masluis. En we blikken terug in het verleden van het nummer Stille Nacht... Ja, de stille nacht, eindige nacht. Met een deskundige, een echte stille nachtdeskundige. Misschien wel dé stille nachtdeskundige. Zijn naam is Reinier Thyssen. En daarnaast vliegen we naar Jos Strenghold in Egypte. Waar werkeloosheid is toegenomen. En de roep naar een stabiele regering steeds luider wordt. En dan neem ik ook nog even een gesprekje met Dick van der Lucht in Thailand. Kortom, ik heb een heel druk uur. En ook nog de nodige muziek voor u. This is Carol Emerald and Brooke Benton. You're all I want for Christmas. Mag natuurlijk niet gemist worden in deze tijd van het jaar. Driving home for Christmas. U hoorde Chris Ria, dit is, dit is de nacht. Het laatste uur. En dan uh, kruipen we langzaam richting de dag alweer. En dat doen we ook door even een korte reis te maken. In dit geval naar Thailand. Dit is de wereld. Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. In dit geval Dick van der Lucht in Thailand. Een hele goede dag Dick. Ja, goedemorgen. Hallo. Hoe laat is het bij jou? Het is uh, tien over elf. Tien over elf. Oké, okay, dat is dat nog een... We kunnen een goede ochtend tegen elkaar zeggen. Dat is heel fijn. Ja. Um, laat ik maar meteen beginnen. Uh, hoe is het met de, de situatie op dit moment in Thailand? Ja, nou ja, er gebeurt niet veel. <laughs> nou, um, we... Kijk, waar ik, uh, waar ik zelf woon... Ja? Dat geldt, uh, voor het grootste deel van Thailand natuurlijk is het uh, business as usual. Als ik niet naar de tv zou kijken en de krant niet zou lezen... zou ik niet eens weten wat er aan de hand is in het land. Ja, het is een groot land. Ja, het is... omvang van uh, Frankrijk. Dus de demonstraties die, uh, concentreren zich helemaal in Bangkok. Wat momenteel aan de hand is... is dat uh, de kandidaten voor de verkiezingen... die zijn uitgeschreven op 2 februari... Ja? dat die zich moeten registreren... dat wordt belegerd door de demonstranten. Dus de kandidaten kunnen niet naar binnen, kunnen zich niet registreren. Uh, ja, dat is een probleem <laughs> dat nog opgelost moet worden. En voor alle duidelijkheid, want die demonstranten die daar zijn, uh, uh, die, um, waarom zijn die daar? Kun je dat nog even kort uitleggen? Nou, ja, dat is een optelsom natuurlijk van. Uh, van problemen, dat is... Uh, kijk, de eerste aanleiding was uh, een amnestievoorstel voorstel... waarvan de uh, oud premier die uh, oud premier Taksin... die in het buitenland uh, woont. Ja. Die is in uh, 2008, tot dus die is al twee jaar gevangenis, wel veroordeeld. En uh, die zou profiteren van dat voorstel. Dat was eigenlijk de eerste aanleiding. Dat voorstel is uh, ingetrokken door de regering... maar uh, de protesten die zijn doorgegaan... Het eisenpakket pakket is opgeschroefd. Uh, vervolgens was het eis... Uh, het huis van afgevaardigden moet worden ontbonden. Uh, dat is de Nederlandse Tweede Kamer. Dat is ook gebeurd. Uh, de, het kabinet dat de demissionair is dient af te treden. Dat doet uh, het kabinet niet. En mm -hmm. uh, de demonstranten willen nu ook dat uh, er een volksraad komt... Beno benoemd, die dan uh, de, de macht zou overnemen... Maar begrijp ik van jou, Dick, dat um, want het beeld wat ik hiervan heb in Nederland... is dat dit heel Thailand overspoelt en dat dit een hele grote beweging is. Maar, maar jij geeft zelf net al aan dat waar jij zit... dat je daar eigenlijk helemaal niet zoveel van meekrijgt. Nee, nee, het concentreert zich in Bangkok en op een aantal uh, plaatsen. Kijk, de, wat dan heet de Roten-beweging, die uit zich momenteel rustig... Ja? En uh, de regering die doet er alles aan om uh, geweld te voorkomen. Dat hebben ze natuurlijk geleerd in 2010. Ja. Die rood, rood Want toen zijn, er, toen zijn er 90 mensen overleden. En dat willen Deel ze uh, ook. Uh, deels door het leger. Het leger houdt zich trouwens nu ook afzijdig. Internationale druk is groot. Ja. Dus, uh, ja. <laughs> het is afwachten. Want, want je zegt internationale druk is groot. Wie bemoeien zich allemaal met dit conflict? Nou, er zijn 50 landen. Die hebben een, een reiswaarschuwing voor uh, Thailand uitgegeven. Ja, dat ze Thailand zeg, nou, natuurlijk niet op te wachten, nee. Blijf, blijf uit de buurt van de protestlocaties. Ja. Wat overigens onzin is. Want uh, die, uh, als je naar zo'n demonstratie gaat... nou ja, het is net Koningin Dag, hoor. Het is heel gezellig. Overdag, overdag gaan de mensen werken... En s'avonds gaan ze gezellig met hetzelfde kind in, de, in de, Gaan ze demonstreren en op fluitjes blazen. En met vlaggetjes uh, wapperen. Overdag zijn er natuurlijk minder demonstranten. Dik, waarom blijven dat mensen dat demonstreren? Want je zei al, het begon met die amnestiewet uh, uh, rondom ja. taxin. Uh, die, die, die, dat is ingetrokken. Waarom, waarom ah, Ja, dat zo? Taksin wordt natuurlijk door een deel van de bevolking enorm gehaat. Dus uh, ja. Dat, uh, maar ja, er is ook een deel van de bevolking die loopt met hem weg. Ja, ja. <laughs> en verder, ja, verder zijn er allerlei ongenoegens. Uh, bijvoorbeeld de, de corruptie is enorm groot in Thailand. Die is toegenomen. Bij uh, uh, overheidsopdrachten kun je ongeveer 30% of meer wegschrijven aan steektellingen. Uh, dus dan gaat de aanbestedingssom uh, omhoog. Ja. Het bedrijfsleven moordt. Ja, de kopers in het buitenland die beginnen natuurlijk... Uh, zich zorgen te maken, ja, kunnen we nog wel zaken doen met Thailand. Dus uh, vanuit die hoek komt ook uh, best veel ongenoegen. Ja. En dan de kosten van die nemen toe in Thailand. Want voedsel wordt allemaal duurder. Ja. Mm. Dus het, ja, het is dus een optelsom van, van, uh, van irritaties. Maar het klinkt als een situatie waar, waar iets in moet gaan veranderen. Hoe denk je dat het zich gaat ontwikkelen de komende tijd? Ja, er uh, zal een, op de een of andere manier een compromis bereikt moeten worden... waarbij geen van de partijen gezichtsverlies leidt. Dat, dat schijnt heel erg te zijn in Thailand, als je gezichtsverlies leidt. Ja. Kijk, de, de protestbeweging die beweegt niet, ondanks de naam die ze dan hebben. Die blijft vasthouden aan zijn eisen. De regering heeft het natuurlijk nu al twee keer een, uh, toegegeven. Huis ja. van afgevaardigden de ontbonden en uh, nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Ja, en meer kan hij op dit moment niet doen. Nee, nee, dus het is gewoon een beetje een padstelling op dit moment. Die, die, die protestbeweging die zegt: we willen geen verkiezingen, maar we willen eerst dat er politieke hervormingen komen. Ja, wat die dan zijn, dat blijft tot nu toe redelijk vaag. Dus onder andere de reorganisatie van het politieapparaat... dat het buitengewoon corrupt is in uh, Thailand. Mm. En het kopen van stemmen. Dat, uh, daar moet ook iets aan gedaan worden. Uh, dus dat wil de protestbeleiding. voor ja. geen verkiezingen, want verkiezingen betekent... dat uh, de huidige regering gewoon weer terugkomt. Ja. En uh, de oppositiepartij, die uh, de, uh, democraten... Ze nemen trouwens uh, helemaal niet deel aan de verkiezingen, want ze weten, weten toch al dat ze uh, zouden gaan verliezen. Ze zeggen: ja, het heeft geen zin om mee te doen. Want, uh, mm. uh, de regering Jingleuk, de uh, Just for een Taxi, die komt weer terug. Trouwens, dus wat wel he? aardig is om te vertellen: dat mevrouw mm. Jingleuk, die laat zich helemaal niet zien in Bangkok. Die is al uh, twee weken op tour in het noorden en in het noordoosten, waar ze heel populair is. Ja. En die blijft tot, uh, tot na de jaarwisseling weg, denkt ze. Uh, en, en dat is, geef je, zeg je hiermee dat dat is om, om uh, de, de, de protesten en, en de kritiek te vermijden? Ja, dat neem ik aan voor wel, ja. We ik kan slecht de, tegen. Een ver veredelde vakantie. Nou, nou ja, goed, dus toch veel kritiek op haar. Ze komt ze kom bijvoorbeeld zelden in het parlement. Ze is wel populair bij de, bij de gewone mensen, maar uh, als, als premier is ze niet erg sterk. Nee, nee. Spreekt... Uh, ze heeft ook slecht Thuis te spreken. En uh, haar Engels is al helemaal uh, abominabel. Wat spreekt ze dan wel? Uh, zeg je? Wat spreekt ze dan wel? Nee, ze spreekt wel Thuis, maar ze spreekt niet slecht. Hmm, oké. Okay. Um, en van, uh, dus... ja, ze is, veel in, ze is veel in het buitenland. Ach. Dus ja, ja nee. niet echt een... Uh, klinkt niet als een leider die ze op dit moment heel hard nodig nee. hebben. Nee, zeker nee, nee. niet. Nou ja, nee. nou, die, die is niet... Dick... En dan kijk je de, de, de partijleider van de oppositie, dat is een, ja, dat is een man die is in uh, Engeland opgeleid, die wordt helemaal niet uh, gevreten door de bevolking. Dat ja, is een soort elitaire man. Dick, het klinkt een beetje als een, een, een, een wat uitzichtloze situatie op dit moment. Ja, ja in Padstelling. Ja. Ja. Ja. En uh, ja, wie, ga, wie gaat als eerste bewegen? Nee, dat zullen we in 2014 dan vermoedelijk gaan meemaken. Dat zie ik niet meer op hele korte termijn uh, dit jaar nog ja, gebeuren. Ben, sorry hoor, maar ik kan geen koffiedik kijken. Nee, dat nee. nee, moeten we ook zeker niet doen. Uh, Ten slotte nog één ding. Thailand is een, een, een boeddhistisch land. Um, zijn er wel plekken waar mensen kerst, vi uh, kerst vieren? Nou, als ik in een winkelcentrum kom, word ik helemaal gek van Jingle Bells. Ja, echt? Ja, ja, ja. ja. Dus ook die, daar. Die, die Winkelcentra die, die zijn helemaal opgetuigd met de meest fantastische kerstbomen. Dus die doen gewoon uh, mee. Glitter, glitterlichtjes, maar ja, kerstmis is geen, uh, geen feestdag in Thailand. Nee, nee, wat ik me voor kan stellen. G Vier jij wel kerst? Ik? Nee, hoor. Nee? Dus, dus nee. op zijn thuis. Ik blijf uh, gewoon doorgaan. Nee, de festiviteiten zijn rond Oud- en Nieuw. Dan hebben veel mensen vakantie. Uh. En dat, dat, uh, dat heet dan de uh, Seven Dangerous Days... Want dan valt er een ongemeen onge onge groot aantal aan uh, verkeersslachtoffers. Mensen die uh, bezopen op de motorfiets oh. stappen. Dus we kunnen dan weer iets van drie tot 400 verkeersdoden verwachten. Is dat elk jaar? Dus, uh, ja, dat elk jaar. Ja. En elk jaar oh. wordt dan een poging gedaan om het aantal terug te brengen. Maar dat lukt niet. Die hemel zijn we voornamelijk natuurlijk jongeren die invloed uh, ja. nou ja, op de motorfiets stappen. Uh, Dick, doe voorzichtig... Ik, uh, ik stap niet op de knop. Heel goed. Doe dat vooral ja. dan niet. Uh, uh, dankjewel voor je tijd en ik wens je een hele fijne ja. dag toe daar. Oké. Okay. Tot ziens, dag Dick. Dag. Dat was Dick van de Lucht uh, vanuit Thailand. We gaan zo meteen nog even proberen om contact te maken met Jos Strenghold in Egypte. Maar eerst tijd voor wat muziek: een kerstliedje, Hoe kan het ook anders? Het is Christmas time van Phil Wickham. A beautiful December night Snow has turned this city white This old town has gone to sleep Save the church on 2 Street All the faithful now have come To join and sing these Christmas songs Let them ring, let them ring, sweet carols of a king Coming down, coming down from his throne above the clouds To bring us light, yeah, to save our lives Christmas time What a merry Christmas morn, the Savior of the world is born is bringing light into the earth. Christmastime, u hoorde Phil Wickham hierin. Dit is de nacht. Uh, we gaan naar Egypte, naar Jos Strengelt. Een hele goede morgen, Jos. Hallo. Goedemorgen. hallo. hallo. Uh, Egypte, zoals ik al zei, je werkt als predikant van de multiculturele anglicaanse kerk. En jouw geloofsgenoten, de Kopten, daar wil ik het even met je over hebben. Die hebben het zwaar te verduren gehad. Hoe gaat het nu met de koptische gemeenschap in Egypte? Ja, ze hebben ook een moeilijk jaar gehad, uh, omdat ze eerst uh, ontzettend benauwd waren voor het regime van president Morsi het afgelopen jaar. En toen door een hele periode van opstand zijn heen gegaan om het regime van Morsi aan de kant te zetten. Ja. Dat is gelukt. Uh, daar hebben de meeste kopten met groot plezier uh, aan meegedaan en naartoe toegejuicht. En op dit moment uh, ja, is de sfeer een beetje van afwachten. Dat uh, de kant gaat het nu op. We hebben nu een militaire, het militaire regime is weer volledig in het zadel. Hmm. En de meeste kopten die, uh, vertrouwen dat het daarmee wel goed komt. Dus kan ik daarmee concluderen dat de meeste kopten zich achter het leger scharen? Ja, volledig. De meeste die staan daar pal achter. Uh, simpelweg vanuit het uh, uitgangspunt, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. De vijand van mijn vriend. Uh, ze, waren, ze waren zo bang voor Morsi en zijn mo fundamentalistische moslimregime. Ja. Dat alles wat uh, daarvoor in de plaats kan uh, door de kopten wordt geaccepteerd ge ge ge en omhelst. En is dat verstandig, denk je? Ja, op de korte termijn uh, in ieder geval ja, hebben ze gelijk gekregen, denk ik. Uh, maar op, op de lange termijn is dat de vraag nog maar. Mm. Het ligt erg sterk aan de vraag hoe het militaire regime zichzelf gaat ontwikkelen. Of het naar een democratie geleidelijk gaat ontwikkelen, of dat het gewoon uh, een, een harde dictatuur blijft. En uh, als het een harde dictatuur blijft, ja, dan hebben de kopten wel uh, een, een vertrouwen gesteld op een regime waar ze misschien. ...op lange termijn wel spijt zou kunnen krijgen. Ook als zij uh, geholpen hebben om, dit regime, uh, uh, um, om de weg vrij te maken voor dit regime? Ja, uh, het probleem was eigenlijk dat men het gevoel had... ...dat er eigenlijk maar twee opties waren. Of de moslimbroederschap of het leger. En de, pot van de kozen door het leger. Huh. Uh, er zijn ook, ook andere groeperingen die zeggen... ...ja, er zijn allerlei andere, andere opties. Sociaal-democraten, uh, er zijn allerlei liberale stromingen in het land... Maar de realiteit is, als ik eerlijk moet zijn... de realiteit is wel dat op dit moment inderdaad de twee machtsfactoren in het land... zowel de broederschap zijn als, de, als het leger... Mm -hmm. en alle andere groeperingen spelen zo'n ontzettend kleine rol... Mm -hmm. dat ik me wel kan voorstellen dat de kopten hun vertrouwen op het leger... maar hebben gesteld voorlopig. Ja, ja, ja, ja. ja. En, uh, en, en de rest van het volk? Want uh, de kopten zijn een, een slechts een klein deel van de totale bevolking... Ja, de kopten vormen ongeveer 6, 7, 8 procent van het land. Mm -hmm. Maar uh, ze staan wel in dit geval aan de kant van de grote meerderheid. Want de meeste moslims die hebben ook een ontzettende hekel gekregen aan de moslimbroederschap. Nadat die broederschap ongeveer een jaar aan de macht is geweest... werd het al zo duidelijk dat die echt op politiek niveau niks te brengen hebben. en Het ging economisch zo slecht met het land. Want ook de meeste moslims zich volledig tegen die broederschap verkeerd hebben. Mm -hmm. En dus uh, wat dat betreft dan hand in hand met de, met de kopten die het gedaan hebben. Maar met het leger uh, uh, aan de macht, dan lijkt het toch alsof Egypte gewoon weer terug bij af is. Dan is de cirkel uh, eigenlijk weer rond. Wat kunnen we dan weer verwachten? Een, een, een, een nieuwe Arabische lente? Dat het gewoon weer van vooraf aan gaat beginnen? Of <lacht> nou, ben ik nu heel cynisch? Nee, dat, heel niet. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat, uh, ik, drie jaar geleden was er een enorme opstand van het volk... Uh, de opstand was voornamelijk economisch. Die had niet zoveel te maken met politiek. Er was een kleine, een kleine kern van opstandelingen die het echt om politieke redenen deden. die van het regime Mubarak af wilden. Uh, om, omdat ze democratisering wensten, of omdat ze islamisering wensten. Ja. Maar voor de meeste mensen ging het om, om het geld. En aangezien uh, het de afgelopen jaren alleen maar financieel slechter is gegaan. Ja. Hebben een heleboel mensen het gevoel, uh, laten we maar weer gewoon terug gaan waar we waren. Mm. En je hoort zoveel mensen zeggen dat het onder het regime van Moebbarken niet was. En ik, ik heb zoveel vrienden, kopten en moslims, die gewoon rond vooruit komen dat ze achter Mubarak staan. Ja. Uh, dat is heel gebruikelijk. Ja. ja, dat kan ik me namelijk ook wel weer voorstellen als je dat drie jaar geleden natuurlijk nooit gedacht. Ja, nou. Op, dit, op dat moment had ik zelf wel ook een beetje een gevoel van... ja, het, het leger zet Mubarak aan de kant. Uh, omdat dat nu eenmaal de, uh, opportun was op dat moment. Ja. Maar het leger bleef toen ook de macht houden... en heeft ja. de macht nooit uit de handen gegeven. Ja. En hebben een tijdje lang de broederschap de gelegenheid gegeven... om zich te profileren in de politiek. En uh, toen de broederschap eenmaal voldoende bewezen had... dat ze er echt een potje gaan maken... en dat het land alleen maar het, uh, naar de kelder ging... toen heeft het leger gewoon gezegd... wij nemen de macht erover... Ja. De ja, denk dat ze dat uitstekend gespeeld hebben. Heel slim. Heel slim. Tot ja. slot, Jotens. Uh, uh, Kopten uh, vieren kerst? Ja, zeker. Dat doen zij op 6 januari. Op 6 januari? Uh, zelf doen we het morgen. Oh, ja, ja zij doen 6 januari. Dat oh, ja. vieren het morgen. Oké. Okay. En, ja. en wat is nou een typische koptische uh, kersttraditie? Ja, ze gaan massaal naar de kerk op 6 januari in de avond... Uh, voor die kerst wordt er een lange tijd gevast. Dan eten mensen geen, geen vlees en geen dierlijke producten. Ja. Uh, maar om nou te zeggen, een enorme traditie op die avond zelf is het niet zo erg. Uh, en de westerse vorm van kerstvieren is wel uh, redelijk in zwang geraakt hier met die kerstbomen en uh, vader, vader Christmas en al die meer. Ja, ja. Nou, het, het vasten natuurlijk, wel heel ver afstaat van de, uh, de manier waarop we hier kerstveren. Ja, op de kerstdag zelf, ja. dan willen de mensen het vast, het vast te breken. Dus dan wordt het er ook goed gegeten. Maar ja. de gedachte dat je van tevoren tientallen dagen niks, of in ieder geval minder eet, ja, dat kennen we niet zoals nee, nog eens meer. Hè? Nee, nee, dat doen wij dan vanaf 1 januari weer. Als we weer op de weegschaal zijn gaan staan, Jos. Zo gaat het. Ja, precies. Mag ik jou drama. een he hele fijne kerst wensen? Uh, zowel een. Uh, een, een, een uh, een, een reguliere kerst als, als een koptische kerst en uh, uh, ja, dankjewel. tot ja. horens. <laughs> Dag Jos. Ja, hoor. Dag. Gaan wij Dag. weer een kerstliedje draaien, want uh, dat doen we de afgelopen vier uur. Een hele bekend is dit. dit uh, is Happy Christmas Wars over natuurlijk John Lennon. So this is Christmas And what have you done? And, And so, so this is Joko. en het hele kinderkoor deed mee. Happy Christmas, war is over. En kerst, daar gaan we het over hebben. Want zojuist in de studio is aangeschoven... Reinier Thyssen, een verzamelaar van Stille Nachten. Ja, dat is juist. Ja. Hoe komt u er nou bij om Stille Nachten te gaan verzamelen? Ik, ik vond het een mooi lied toen ik als erkend was. En nadat in de jaren 70 ik een aantal LP's had... Uh, met uh, Kerstelpees waar Stille Nacht op stond, uh, dacht ik van... ja, dit is toch wel heel interessant. Ieder doet het op zijn eigen manier. Dit is één lied, maar ieder doet het op zijn eigen manier. Dus, en dat is het begin van mijn verzameling. Maar u bent hier ook binnengekomen met tijdschriften... die over het lied Stille Nacht gaan. Boeken zie ik hier. D dit, is, dit is veel meer dan, dan zomaar een kerstliedje. Ja... Uh, Stille Nacht is ook veel meer dan alleen maar een kerstliedje. Natuurlijk, in Nederland weet je daar niet zo gek veel van. Maar uh, als je in Oostenrijk komt, uh, daar, uh, waar het lied ook vandaan komt... ja, daar is dat uh, een, een landelijk belang, zeg maar. Een landelijk belang? Ja, oh. ja, ja. Het, uh, het is ook voorgedragen voor het... Uh, uh, erfgoed uh, de in Oostpreek. Ja, oh, ja, ja, oh. Ja. en hoeveel, hoeveel versies bestaan er van Stille Nacht? Weet u dat? Uh, onbeperkt. Onbeperkt. Ja, ik kan er nu vandaag ook één gaan opnemen... en dan is er weer een bij. Ja, dat, dat is. zo ja. moet je er in feite ook zeggen. En ja. omdat het lied in de hele wereld... Uh, in een groot deel van de wereld bekend is... Uh, moet je ook zeggen, dus dat, dat, dat dat niet te tellen is, waarschijnlijk. Oh, bijzonder hoor. Um, u heeft er een aantal meegenomen. Ja. Wat fragmenten. En, en uh, nou laten we maar meteen beginnen. Met, uh, we gaan eerst luisteren naar wat oude uitvoeringen, begreep ik. Ja. Nou, laten we eens even naar luisteren. Was dat Willy Derby? Dat was Willy Derby, ja. dat is heel goed. Hoor. Ik weet dat. Mijn, mijn grootvader luistert daar heel veel naar. Ja. Ja, maar dat, de eerste zou ik nooit, uh, nooit kunnen... Ja, het dat was een Duitse versie, of een Oostenrijkse versie dan? Ik, ik denk dat het een Duitse versie is van Hans Hofman. En uit welk jaar? En die is uit 1902. 1900? Op een Edisonrol. Oh, wat leuk. Ja. Is dat de oudste opname die u hebt? Dat is de oudste opname de die oudste, ik heb, ja. 1902. Um, we gaan nu even luisteren naar, naar een, een, een tweetal Nederlandstalige uitvoeringen. Ik vind dit leuk hoor. Ja. Nou, volgende. Sla Dit laatste, dat was Pieter Vis. Pieter Vis. Ja. Bijzonder? Ja. Hij uh, is overigens ook een, een Stille nachtkenner. Oh? Ja. Uh, maar hij heeft uh, verschillende... Ja, hij heeft een carrière opgebouwd als... Uh, als zanger. Concertzanger. Ach. En uh, uh, hij heeft... Uh, dit, was, uh, dit waren twee Nederlandse versies. En het verschil is dat uh, Pieter Viss, zingt uh, de protestantse versie... Ik moet zeggen, een protestantse versie. En... Um uh, Lia de Haas, die, de andere, die zong een katholieke versie. Ja, want die kende ik niet. Maar ik heb een protestante opvoeding genoten. Dus dat zal dan verklaren waarom ik die tekst niet ken. Ja, dat is, dat is juist. Maar ik, er zijn dus verschillende. Er zijn, uh, er zijn in Nederland, uh, ik, ik geloof dat in mijn verzameling... heb ik wel een stuk of vijftien verschillende Nederlandstalige versies. Oh. Maar uh, uh, er zijn er drie of vier die erg belangrijk zijn. En dit zijn er twee protestantse versies. Ja. Uh, die, die, die zijn ook nog verschillend van elkaar. En uh, er zijn ook twee katholieke versies die ook wat vaker gezongen worden. En waarom zijn er zoveel verschillende versies? Ja, omdat, uh, omdat iedereen uh, vanuit zijn eigen geloofsvisie uh, tegen dat lied ook aankijkt. dit lied wilde zingen, omdat het zo'n belangrijk lied is. Ja, en, en, en, en je oh. moet zeggen, de, de katholieke versie is de vertaling uit Duits. En dat is uh, zeg maar het romantische plaatje. Ja. En de protestantse versie is veel meer de betekenis ja. die uh, de de het de ja. is, uh, uh, is, is geweest en die het nog is. En die hebben ze daar veel meer in willen leggen. Oh, en uh, u heeft ook, uh, onder het kopje, want het staat allemaal voor me, maar een bijzondere uitvoering. Ja. Waarom zijn de volgende twee versies zo bijzonder? Nou, samen met een Garfunkel die zingen... Het lied, en, en daaronder komt het Seven o'clock nieuws, News. Ja, ik ken die en, versie. Uh, yeah. En dat nieuws, dat is alle ellende van de wereld. En die tegenstelling hè, van het lied van de vrede... Stille Nacht, het lied van de vrede... tegenover ja. al het verkeerde wat er in de wereld is... Uh, dat, dat, dat vind ik zo ontzettend bijzonder. Dat vind ik zo prachtig. Het geeft ook een politieke betekenis aan het oude lied. Dat had het ook. Ja. Oh. Eh, eh, bij, bij Samen in ja. Graffing had dat heel nadrukkelijk. Ja. Ja. Ja. Oh. Zullen we daarna gaan luisteren? Ja, is goed. Heel graag. Heel bijzonder inderdaad, ik, ik, ik kende samen een Garfunkel die daarvoor, ik, ik, ik, ik kan liplezen, u zei volgens mij Enya. Ik zei Enya, ja. ja, ja. In, ja. Het, in het Gaelic volgens in mij, het Gaelic. Het was niet, Ja. het was niet in het Engels. Ja, ja dat, dat vind ik ook van, ook, ook vanuit uh, dat ei, die eigen taal, maar uh, ja. Enya heeft een stem Prachtig. die ik altijd vergelijk met, uh, met de engelen aan de hemelen. Ik heb geen idee hoe engelen klinken, maar ik kan me voorstellen dat het zoiets moet zijn. Ja. Ja, ja. Prachtig. Ja. En, en, maar u zei het straks ook al, het lied wordt overal ter wereld gezongen. Ja. Spaart u dan ook bijvoorbeeld een Spaanse of, of een Swahili versie of een Franse of een Noorse? Ik heb op dit moment honderd verschillende talen. Honderd verschillende talen? Ja. Hoeveel versies heeft u in totaal? Um. 5.890 op dit moment. op. Ja. En kunt u ze allemaal van elkaar onderscheiden? Uh, niet uit mijn hoofd. Daar heb je de computer voor. <lacht> hè, om, uh, daar een goed bestand <lacht> nou, van elk nummer te maken. En dan kun je alles opzoeken. Wat en bent u dan nog elke keer op zoek naar een nieuwe versie? Ja, zeker. Wat leuk. Dus stel je voor dat er nu mensen luisteren en denken... Oh, ik heb nog een hele bijzondere versie van Stille Nacht. Dan moeten ze zich even bij ons melden. Ja. Dat, dat moeten ze dan zeker dat, doen. Dat uh, lijkt me heel goed, ja. Dat is heel goed. Ja. Dan zeg ik nog eventjes: uh, heeft u een, dat u denkt? Een bijzondere versie van Stille Nacht die u zou willen delen um, met meneer Thyssen? Mail ons dan even naar nacht.eo.nl Dat vinden we hartstikke leuk. nacht.eo.nl We gaan nog even twee vreemde talen horen. Ja. Ja, ben benieuwd. Nog een. Ja. Ik denk dat die tweede taal is Aziatisch Moezaan. Dat dat eerste kan ik. Het eerste is de Maori taal in Nieuw-Zeeland. Ik had werkelijk geen idee. Ja, ja. Dat, uh, M'aori. Ja, ja. nee, ja, die en, ken en... ik. Maar die zingen dus ook Stille Nacht. Die zingen ook Stille Nacht, ja. Oh. ja, ja. En, de, en de andere is de Vietnamese. Ja, dat, dat zat ik een klein beetje in de richting. Ja. Heeft u nou ook een favoriete versie? Die u het meest dierbaar is? Ja, nou... Eh, eh, dat zijn er wel verschillende. Maar ik moet zeggen, als ze ik, als ik mij vragen... Van welk vind je nou het mooiste om te doen... dan twijfel ik altijd tussen Enia en Simon en Garfunkel ja, uh, uh, is gewoon het mooiste. En Simon Garfunkel is het uh, indrukwekkendste. Ja, is een mooie betekenis. Ja. Heel fraai. Uw verzameling die, die gaat nog jaren door. Die verzameling gaat altijd door. Zolang als ik kan, zal het doorgaan. Juist ook omdat uh, de ontwikkeling in de muziekdragers steeds maar doorgaat. Ja. Hè. Ja. En uh, uh, via internet en via mp3 is er zo ontzettend veel meer bereikbaar nu al... Ja. Dan dat het vroeger was met de, de platen en later met de cd's. Ja, natuurlijk. Want hoe lang bent u al bezig met deze verzameling? Vanaf uh, ongeveer 1977. Mijn geboortejaar. Ja. Even, helemaal 36 jaar. Ja, ja. Grappig zeg. En is er nou nog een taal waarvan u zegt... Oh, in die taal zou ik hem nog graag een keer willen hebben. Nou, in principe... Nee, nee ik, ik heb eigenlijk geen voorkeuren. Ik vind elke... Uh, uitvoering die ik, uh, die ik erbij krijg, die vind ik goed. En dat vind, ik, uh, vind ik ook uh, belangrijk. He, want uh, het is niet zo dat, dat in de een, in, in een ene taal het uh, belangrijker is dan in de andere. Het is hooguit dat het in het Duits begonnen is. Ja. Maar verder... En zo, of, en zo verder gegroeid is. Ja. En uh, u zingt uh, met de kerst uh, met volle borst weer mee? Ik zing zeker mee, ja. Heel goed. Ik, ik zing niet in een koor, maar ik zing zeker mee. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Raakt u wel eens in de war met de tekst, omdat er verschillende tekstversies zijn? Nee, ik pas me wel aan de, aan de plaatselijke situatie. <lacht> Dat is heel goed. Ik vind dit een hele bijzondere verzameling. En heel leuk. Mag ik u ontzettend bedanken voor uw komst naar de studio en u een hele fijne kerst toewensen? Dank u wel. En, en hetzelfde. Dank u wel. Gaan wij een andere kerstplaat luisteren? Namelijk die van Lady Antebellum. For Christmas is you, Lady Antebellum. Het is bijna kerst. En uh, dus mm, ook het laatste item van deze Dit is de Nacht gaat over kerst. Want in Maasluis staat er vandaag, of technisch gezien morgen, iets bijzonders te gebeuren. Daar wordt vervolg uh, gegeven aan een langlopende traditie: de kerst, het kerstnachtzingen. Aan de telefoon hangt een van de organisatoren, uh, Leo, uh, Leo uh, Leichtenberg. Een hele morgen, Leo. Goedemorgen. En dit is de dag waar je dus al een jaar op zit te wachten. Ja, we zijn al een tijdje bezig. En uh, ja, we vinden het gewoon leuk om te doen. We doen het al, uh, ja, de stichting doet het al 15 jaar. En de kerstmarkt uh, is al zeg maar, 22 jaar aan begrip en een sluis. Leuk. En maar wat is nou de magie van, van met name dat kerstnacht zingen? Wat is daar zo leuk aan? Uh, de samorigheid. Um, en daar is ook de burgemeester in dit geval een, een verbindende factor in. Hoezo? Uh, nou, die uh, spreekt uh, ook nog een kerstboodschap uh, naar de mensen. Dus okay. ja, do, we zingen dus met z'n allen de, de, de liedjes. En dat is op, op zich al heel sfeervol. En ja, dan geeft hij nog een uh, mooie kerstboodschap mee. En het is van het jaar zijn uh, laatste kerstmarkt. Want uh, ja, ook de burgemeester gaat op dit pensioen. Oh, oké. Okay. En betekent dat dan dat er volgend jaar een, een nieuwe burgervader ja. of burgermoeder staat? Ja, ja, ja. ja. dat is uh, wel de bedoeling. Mm -hmm. dat, uh, dat er een nieuwe burgemeester komt. Ja. Uh, die zal het stokje over moeten nemen. Ja, en die moet dan ook wel mee willen doen met het kerstnachtzinnen. Ja maar we gaan ervan uit uh, dat ze toch een profielschets gemaakt hebben in Maatsluis. Precies. In staat. <laughs> Anders word je niet de burgemeester <laughs> van Maatsluis. burgemeester. <laughs> Heel goed. En kunt u me vertellen, wie zorgt er uh, uh, uh, voor de muziek? Nou, de muziek is in handen van uh, Karel Zwaard. En, uh, althans, het blad muziek. Mm -hmm. En u bedoelt hoogstwaarschijnlijk de blaasmuziek de toestanden. Nou... Dit is heel, uh, ja, een beetje leuk opgezet. Dit zijn losse muzikanten van verschillende plijmagen. Van diverse korpsen, ook uit de regio. Ze komen van Delft, Schiedam, Schipluiden, Rotterdam. Die melden zich spontaan aan. Ze krijgen elk jaar een mailtje, mailtje doe je mee. En, uh, nou, dit jaar zitten we op 38 uh, muzikanten. Dat dus geen vast orkest is. Uh, die spelen het op twee zondagen gaan ze oefenen en dan spelen ze de liedjes... en dan hebben we een orkest. Aha. En dat is heel erg leuk. Maar dat is elk jaar dus een ander, een ander orkest? Ja, er zit elk jaar dus een, een verschuiving in. Er zit wel dus een, een, een vaste ondergrond in... van de besluitende muzikanten... Uh, het slagwerk en dat soort dingen. Uh, ja. De grotere instrumenten die komen gewoon vast van de sluisse harmonie. Maar de rest uh, zwaar een kleef aan. Ik bedoel, uh, er zit zelfs een zeeman bij. Als hij uh, in de haven is, dan komt hij spelen. Ja? Ja. Oh, wat een goed verhaal zeg. Ja. Dus uh, heeft heel veel, het, het proeft alsof er heel veel goodwill is. Mensen heel erg ja. betrokken zijn. Het is mensen die zijn erbij betrokken. En de mensen komen ook massaal uh, naar, naar de markt om, om daar te gaan zingen. Dat is een... Ja het weg te denken. En, maar moet je dan echt iets met Maasluis hebben? Of mag ik, ik kom bijvoorbeeld uit Utrecht... ben ik ook even welkom? Jazeker. Uh, er komen steeds meer mensen uit de regio uh, hierop af. Want wij zijn de enigen in de regio die het ook doen. O, en ja. die het ook zo groot aanpakken. En, uh, het is nu professioneel met een podium... en ook echt uh, licht en geluid. En het prille begin is het opgezet... door uh, Pieter Groot, ooit toen directeur van de Maasluise Courant... met een handje vol muzikanten... Ja, dat was toen uh, profe niet professioneel, maar wel, wel leuk. Wel zweervol. Mm -hmm. En ja, nu het uh, wat uitgegroeid is, moet je het ook wat professioneler neerzetten. En dat is gewoon leuk om te doen. Leuk, dus, dus ook voor u wordt de uitdaging elk jaar groter? Ja, vooral nu vandaag met die wind. En ja, dat is waar, want <laughs> ik heb er nu niet over nagedacht. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar dat, dat is ook een risico dat er dus minder mensen komen opdagen. Ja, dat risico moet je gewoon uh, ja, dat durven is nemen. En, uh, nou, het, ja, het is, is ook zo wat doorgaan. om het midden in de zomer te gaan doen. Dat is ook natuurlijk niet helemaal nee, passend. Nee, nou goed, we hebben meer festiviteiten. Vorige week was een kerstmarkt en toen kwamen ze ook. Maar toen was het mooi weer. Ja. Maar dit is gewoon, ja... We hebben al een paar keer ook regen gehad, uiteraard. Nou, men trekt zich er niks van aan. Er staan wel wat minder mensen. Maar hup, paraplu, en ze komen. Goed hoor. En de, de kerken, uh, uh, spelen die ook een rol hierbij? Ja, de, de, de kerken... Uh, hebben zelfs uh, het begrip, zingen uh, op de markt, uh, meegenomen... en hun uh, ja, uitingen naar buiten. Dus hun, uh, en ook hun tijden worden aangepast... zodat de mensen ook op tijd op de markt kunnen zijn. Ja. Dus ja, het is echt een, een groot samenwerking. Een goede samenwerking. Ja, dat en, hartstikke goed. En waar moet ik aan denken qua, qua repertoire? Echt de, de klassieke kerstliederen of wat moderner? Zijn het allemaal religieuze liederen? Nou, ik of... heb het hier... Uh, want de oh. courant, die drukt het ook af uh, in hun kerstcourant. Dat mensen ook de liedjes mee kunnen nemen. Wat goed. En als ze het vergeten zijn, delen ze nog uit ook. Nou, we beginnen met Al uh, Komt Te Samen, uiteraard. Ja. Uh, Hoor de Engelen zingen. Uh, dan is er toch nog een solo. Uh, ook ken ik het klein, door Marjan de Groot. Het zag er eerst uit dat ze ziek was, maar ze is nu beter. Wat fijn, wat fijn. Uh, Stille Nacht. Heel goed. Heel goed, de herretjes lagen bij nachten. Nou, dan krijgen we altijd de toespraak van de burgemeester. Daarna zingen we Eren zij God. En dan gaan we over naar wat uh, swingender. Uh, the most wonderful time of the year. White Christmas, uiteraard. Santa Claus is coming. Nou, en dan kan je de voeten van de vloer. Jullie zijn echt tot een dik uur aan het zingen. Ja, het, het is een dik uurtje. En als de sfeer er goed in zit, dan doen we sommige liedjes nog aan het eind, ook nog twee, drie keer ook. Oh, echt? Net, ja, dan is het bies. bies hè? Wat een goed verhaal. Dan gaan we door. Ja, het mooie, meneer Leichtenstein, ik weet niet of u... Uh, de, uh, sorry, Leichtenstein, <laughs> berg, ja. berg. Sorry, Berg, Berg, Berg. Um, ik weet niet of u er uh, straks mee zat te luisteren naar de, naar de uitzending... Ja. Uh, toen ik met meneer Thyssen een uh, gesprek had over Stille Nacht. Maar uh, meneer Thyssen, u, u, uw ogen lichten op hier in de studio... Uh, toen meneer Leichtenberg net vertelde dat er ook Stille Nacht werd gezongen. Ik zag echt... Uw hart een sprongetje maken. Ja, nou, ik ga er eigenlijk vanuit dat een goed kerstconcert... dat daar in ieder geval Stille Nacht gezongen wordt. <lacht> is dat elk jaar het geval, he, meneer ja. Lichtenberg? Die zit er altijd tussen? Stille Nacht zit er altijd tussen. En Eer en God zit er altijd standaard in. En oh, ja. uh, nou, komt alle tezamen in feite ook uh, een vast item. Ja, het zijn wel echt de classics, hè? De classics. En dan na de pauze. Dat, dat wisselt dan steeds. En, uh, maar de, de, ja, het is net wat, wat er voorhanden is. En wat het orkest uh, bij machte is om te spelen. En dat is ook leuk, want dat brengt dus elk jaar een, een, een ander concert. Ja. En wat variatie. Ja, ja dat klopt. Nou, dan, uh, dan wil, wil meneer Thiessen misschien wel weten. In ieder geval wil ik wel weten. Welke versie zingen jullie van Stille Nacht? En ik heb daar straks geleerd dat er een heleboel verschillende versies zijn. Welke versie zingt Maasluis dan? Uh, nou, gewoon. Even kijken, Stille Nacht, David zo Lang Verwacht. dan Gewoon de, de klassieke uh, Stille Nacht. Is, het, dat, uh, is dat de protestantse, protestantse versie? Ja, ja, de protestantse versie. En is ja. het protestantse versie één of twee? Want daar waren toch twee verschillende van? Ja, maar dit is uh, de, de, de protestantse versie die het meest gezongen wordt. Die het meest ja, gezongen. Ja. Oké, okay, de meest reguliere, die ken ik dan ook. Maar, maar Sluis is ook een, uh, een protestantse uh, gemeenschap, als Kijk, het algemeen. Zo. Oh. Dan is dat heel duidelijk. Ja, maar ik, ik heb ineens nu zoveel kennis over kerstliedjes opgedaan... deze uitzending. <laughs> dus die, die kennis wil ik dan ook meteen in de praktijk brengen. <laughs> ah. uh, meneer Leuchtenberg, uh, uh, tenslotte... Uh, stel je voor dat er nu luisteraars uh, uh, al wakker zijn... of nog wakker zijn... Mm -hmm. die denken, hé, hey, daar wil ik heen. Mm -hmm. um, waar kunnen mensen zich melden? Waar moeten ze zijn? Hoe laat? Is er parkeerruimte... We moeten zorgen in ieder geval dat ze uh, tussen 11 en 12 uh, op de markt in Maarsluis zijn. Dat is het middenpunt van uh, uh, de stad Maarsluis. En uh, op dit moment wordt wel heel de, de binnenstad gerevitaliseerd, Maar de aannemer heeft doorgewerkt om te zorgen dat het vanavond helemaal vlak oh, is. Wat goed. goed Parkeerruimte uh, bij de Emanuelkerk, kerk Parkeerruimte, ja, er staan allemaal uh, parkeerborden overal. parkeerroute in Marsluis hebben we... De auto kun je makkelijk kwijt. Je hoeft niet te betalen. en eh, Kost niks als je komt. Ook al heel belangrijk. Maar wordt wel een hele Graat mooie avond. Toegang. Leuk. Heel leuk. Dus voor de duidelijkheid tussen 11 en 12... Ja, markt twaalf uur was... beginnen we. 12 uur... beginnen we. Dus als je maar voor 12 uur op de markt bent... Prima. Heel goed. De Markmaatsluis. Makkelijk parkeren uh, in de buurt van Emanuel Kerk. En dan gaat ja. het helemaal goed komen. Wens ik u een ontzettend fijne uh, uh, zangnacht uh, toe. Heel veel succes met het weer. Ik hoop Ons dat het wel. allemaal goed mag gaan. Ja. En, um, en, en ja, zink ze, zou ik bijna zeggen. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik zou zeggen, kom dus weer proeven. En uh, kom naar mijn sluis. Goed plan. Dank u wel. Ja. Ja. En een fijne dag. Dag. Dit was hem dan alweer. Um, uh, meneer Ties, gaat u erheen? Vindt u dit leuk? Uh, ik vind dat zeker leuk, maar ja. ik, ik kan niet overal naartoe. dat is, nee, dat is natuurlijk uh, waar. Als u beetje... al die uitvoeringen, ja, dat is er dan ook een heel gedoe. Ja, dus uh, ik, ik wens u veel succes. Ja. Nou ja, dat snap ik. Uh, mag ik u ook alvast een hele fijne kerst wensen? Dank en u bedanken wel. bedanken voor uw komst naar de studio. Even voor u hetzelfde. Dank u wel. Dit was Dit is de Nacht. En zometeen uh, het NWS Radio 1 Journaal. Met daarin onder andere de explosieve stijging... van de verkoop van elektrische auto's. Er wordt gebeld met mensen die vastzitten op Veerboot in het kanaal. En uh, het einde van Serious Request 2013 in Leeuwarden. Ja, die drie DJ's in dat glazen huis. die komen er vanavond toch echt uit. En hoeveel geld heeft 3FM in samenwerking met het Rode Kruis dan opgebracht? Dat later dus vandaag. En zometeen in het NOS Radio 1 Journaal. Tot de volgende editie van Dit is de Nacht. Ondertussen kunt u meer vinden op EO.nl/slash dit is de Nacht. En ik wens u alvast een hele goede dag en een fijne kerstdag.